Kotlewin met het NOS-journaal. De Duitse overheid gaat visa verstrekken aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië met familie in Duitsland. Ze kunnen dan maximaal drie maanden bij familie logeren. Het verstrekken van een visum zou zonder veel bureaucratie moeten verlopen, lieten de betrokken ministeries weten. Veel slachtoffers zijn namelijk hun paspoort kwijt. De Partij van de Arbeid wil ook dat Nederland het visabeleid voor slachtoffers van de aardbevingen versoepelt. Opnieuw zijn honderdduizenden Fransen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De demonstraties verliepen op sommige plekken onrustig. Zo werden in het centrum van Parijs een auto en meerdere vuilnisbakken in brand gestoken toen de politie demonstranten met traangas uiteendreef. Acht mensen zijn daar gearresteerd. Er wordt al weken gedemonstreerd tegen de pensioenplannen en andere hervormingen. Op 7 maart willen de vakbonden een landelijke staking organiseren. Een man die verdacht werd van godslastering, is in Pakistan gelincht door een woedende menigte. De man zat al vast. Honderden moslims bestormden het politiebureau, haalden de man uit zijn cel en hebben hem buiten doodgeslagen. Vervolgens werd de man in brand gestoken. Hij was opgepakt omdat hij pagina's van de Koran ontheiligd zou hebben. In de eredivisie is de wedstrijd tussen NEC en Cambuur geëindigd in 0-0. In een wedstrijd met weinig concrete actie maakte NEC nog het meeste aanspraak op de punten. Maar het was niet genoeg voor een doelpunt. Vanavond worden nog twee wedstrijden gespeeld. PSV tegen FC Groningen en FC Emmen tegen Fortuna Sittard.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 On the Nightwalk main stage, DJ Mario Zanfort.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 de Mochaka Extended Remix, onderweg zo meteen James Hurd en Powers en Tasty La Paz. ook Disco Snaps komt eraan. Maar nu eerst de Groove Armada met Rescue Me, je hoort de DJ Islet Remix, nu hier op CFM Zandvoort. Een hele goede avond!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 Kom Anthem Powers en Tasty Lopez, but that's it. En daarvoor worden we Disco Step met What Kind of Love. CFM's Antwoord voor de Nightwalk zaterdagavond. Ondanks zijn kaartjes van 300 euro. Stel dat je vorige week is Lola's ook dit jaar weer razendsnel uitverkocht. De kaartverkoper begon om 11 uur. En 14 minuten later waren er al 60.000 kaarten uitverkocht. Zo vertelt de festivaldirecteur Erik van Eerdenburg aan uh, nu.nl. Maar Eerdenburg wijst nog wel op de reserveringssystemen van Ticketmaster. Kopers die door de wachtrij heen zijn uh, kunnen een kaartje een tijdje vaststaan. Maar als ze niet op tijd betalen, komt die weer gewoon beschikbaar. Daardoor kan er hier en daar nog een ticket beschikbaar komen. Maar gezien de wachtrij met uh, 104.000 mensen verwacht de festivaldirecteur, dat de kans op een kaartje erg klein is. Het festival uh, verhoogde de prijs voor de kaarten. Dit jaar van 255 naar 300. De reigen zeggen vanwege de inflatie, ja, alles is duurder. Beveiliging duurder, uh, terreinen duurder, vergunningen zijn duurder. Uh, ja, uh, je moet het er toch weer uithalen natuurlijk. Hè? Dus uh, op deze manier uh, toch eventjes iets duurder. Maar uiteindelijk uh, naar een geklagen. geklagen uh, Veel de mensen nog deze kaartje van Lowlands. Uh. En S10 heeft dit jaar de meeste Edison-nominaties in de wacht gesleept De zangeres maakte vier keer kans Onder meer in de belangrijkste categorie album en song Een maat en goldband volgen met ieder drie nominaties Door melden de organisatie afgelopen donderdag Voor de categorie album is uh, ik besta voor altijd Zolang je aan me denkt van de S10 geselecteerd Ook Flemming maakt kans met zijn gelijknamig album Flemming En de derde nominatie is uh, song met de E. Met de e BS Dover nummer 1 en BS Dover nummer 2 en BS Dove nummer 3. In de categorie Sol gaat het tussen de diepte van s de esteem, stiekem van Maan en Goldband en Multicolor van Sonjuk. Uh, In de categorie Pop zijn Planning Ron en Alton genomineerd. Cloud, Goldband en Zoe Tauron gaan uh, met elkaar uh, uitmaken wie de Edison voor de beste krijgt, Dus dat is wel erg positief allemaal. Maar het is allemaal erg spannend. En uh, zondagavond, vorige week. Hè, afgelopen zondag dit is moeite bekijkt, uh, werd voor de 65e keer de Grammy Awards uitgereikt. En uh, de winnaars in de belangrijkste categorie even op een rijtje. Album van het Jaar Album. Met Voyage. Adele met 30. Bad Bunny met Unvarano Sinti. Beyoncé met Renaissance. Uh, Brandy Carlyle met Indie Silent Days. Coldplay, Music of the Sphere. Harry Styles met Harry's House. Kendrick Lamar met uh, Mr. Morrow Big Snappers, Lisa met special Mary J. Blythe met Good Morning, Gorgeous Het lied van het jaar, onder andere Adele met Easy On Me, Beyoncé met Break My Soul, en Bonnie Raitt met Just Like That, en opname van het jaar zijn van onder andere ABBA, A Don't Shut Me Down, Adele met Easy On Me, en Beyoncé ook met en de beste nieuwe artiesten, onder andere Anita, Domi en Jamie Back, Lato, Men's Molly Turtle, Mooney Long, Omar Apollo, Samara Joy, Toby Nagu en Red Lack, dus hou je in de gaten, dat kan ook wel wat gaan worden. De komende jaar, En beste pop-solo-performers is Adele met Easy On Me en op twee Bad Bunny met Muscle Mom, Dojo Cat Woman, Harry Styles met As It Was, Liso About Damn Time en Steve Lacey met Bad Habit. We kunnen wel even doorgaan, even googelen en dan moet je even kijken naar uh, brrr, natuurlijk de uh, Grammy Awards. En dan kan je het ook nog live kijken, want je kan het ook nog gewoon terugkijken. Dus misschien dat dat erg leuk is. Zie je, we zand voor muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, wat dacht je nu van uh, de Nee, niet Cat, maar Kip Bessert met Alright. Je hoort de Sugarstar 12-inch remix. <lacht> More. You hear it only on the Nightwalk main stage.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 je hebt de line-up in, uh, in handen van de dus vrijdag en de zaterdag. En vanavond heeft hij meegenomen Thomas Hensbroek, Carrot Cake, Sexy Mr. S on Sex en Miss Janto. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. als we doorlopen, komen we bij Club Air. Daar is vanavond een throwback. Dat begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat is hiphop en R&B. En voor meer informatie, de letters afgekort throwback.nl of R.nl. En nog een wekelijks feestje het is encore in de Melkweg in Amsterdam. En dat het begint zoals de altijd rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. En ook dat is hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website EncoreAmsterdam.nl of uh, melkweg.nl. En de line-up: Lee Mills, Deems en Joe Wynn. Vanavond dus in de Melkweg. Het weekendse feestje Ancor. En tot zover een korte party-update. Doe met muziek, want vanavond zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, 11 februari 2023. Wat dacht van Annie Miss en Edward Warford? Freak! Night Walk Main Stage. and able baller with relaxed 6. Todd Edwards en Mantz met Provenance. Op 5. Fisher heeft een remix gemaakt voor Bob St. Clair met World Hold On natuurlijk met Steve Edwards. Op 4. Kashmir en Tajé, een remix van Marco Lijs met Brighter Days. Op 3. Harry Romero. Jawel, Harry Romero heeft ook een plaatje bemachtigd en een positie bemachtigd in de, in de Nightwalk 10. Deze week op 3. Revolutions in de House Master Extended Edit. Op 2 deze week DOD en D. Eliza Rose met uh, Set Me Free. Nee, zonder maar Eliza Rose. Gewoon Set Me Free van DOD. En deze week nog steeds op één. Afkomstig uit Nederland. Jengi. Bell Mercy, Die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Nieuwe muziek van Jay Vegas. Met een oude gouden klassieker in een nieuw jasje. Another Dimension. door de organ mix hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. Today at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Mainstage. Nightwalk Mainstage. you still drive by here every night, cause you're not wrapped right in when you left your All Adventures en Odyssey Inc. en Vanessa Jackson... met Don't Mess With My Man. En daarvoor uh, Remix van Marco Trail in de Plastic Factory Vocal Mix met Living My Life. En tot zover ook dit uur van de Nike. niet getreurd zometeen. Het nieuws en weer, als je erop zit te wachten natuurlijk... En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaskelli. Voor nu nog even muziek. Onderweg uh, DJ Koon en Mark Palazzo met Get On Down. Misschien nog Messer Forte. Misschien, krap, The Garden Party. Een oudje in een uh, nieuwe jasje. Maar wel, wel elf jaar geleden. Maar eerst die I'm Back met I'm Losing Junior. You, de Glenn Hersbury remix. Ik zeg tot zometeen na de break. Let's go. Has cold. Playing all the hits All the hits On ZFM's Nightwalk